De Belgische kunstenaar Panamarenko is overleden. Hij maakte vooral naam met zijn bijzondere constructies van zelfbedachte voertuigen. Waaronder zeppelins, duikboten en vliegende tapijten. Ook maakte hij magnetische schoenen waarmee je ondersteboven over een metalen plafond zou moeten kunnen lopen. Panamarenko heette eigenlijk Henry van Herwegen. En staat bekend als een van de belangrijkste Belgische kunstenaars uit de tweede helft van de vorige eeuw. Hij werd 79 jaar.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 Weer. Vannacht klaart het op en het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 3 tot 6 graden. De dag begint met wat zon, later meer wolken en kans op regen. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu de nacht. It, it sounds, sounds like, like the sultry underground sounds, sounds of DJ Trent Cantrell. Spinning tech, minimal, and D-Pass every weekend. Sounds like, sounds like radio with Trent Cantrell. Now, now it sounds like chill. <laughs> sounds like radio with Trent Cantrell.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 dream. Al fijne dagen en?